12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een hele goede middag en een heel erg goed nieuwjaar. Haar naam ligt al maanden op ieders lippen. En niet alleen in Nederland. Faiza Oulazen is een van de Arctic 30 van Greenpeace. Ze komt vertellen hoe zij na twee maanden gevangenschap in Rusland 2014 ingaat. En bijna alle politieke partijen moeten nog hard aan het werk... om van dit jaar een gelukkig nieuwjaar te maken. Zometeen beginnen we echt met de Nieuws BV. Eerst het NOS Journaal met Kees Groot. In Rotterdam zijn in de nieuwjaarsnacht 70 mensen aangehouden wegens geweldpleging, mishandeling en brandstichting. In Den Haag gingen gisteravond en afgelopen nacht bijna 70 auto's in vlammen op. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. In Schiedam moest de ME in actie komen omdat brandweerlieden werden belaagd. In de Utrechtse wijk Zuilen vielen jongeren de politie aan met vuurwerk en flessen. CDA-kamerlid Oskam wil dat het OM er alles aan doet... om ervoor te zorgen dat de raddraaiers van vannacht... volgend jaar met oud en nieuw de straat niet opmogen. Ik vind dat de mensen die zich hebben misdragen... gewoon moeten worden aangepakt. Wat mij betreft worden ze aangehouden en voor, wel voor de rechter gebracht. Vorig jaar zag je nog dat uh, veel zaken werden afgedaan... door de officier van of justitie. dan komt er geen huisarrest. Uh, alleen de rechter kan het opleggen. Dus wat mij betreft worden die mensen voor de rechter gebracht. Rond de jaarwisseling hebben voor zover bekend 46 mensen oogletsel opgelopen. Dat zei oogarts Teert de Faber van het oogziekenhuis Rotterdam in het Radio 1 journaal. Volgens hem is er inmiddels één oog verwijderd en zijn er acht ogen blind geworden. Meer dan de helft van de slachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af. Oogletsel wordt meestal veroorzaakt door verkeerd afgestoken vuurpijlen en cakes. Dat zijn dozen waar siervuurpijlen uitkomen. De Nederlandse oogartsen pleiten al vijf jaar voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Opnieuw hebben minder mensen elkaar per sms een gelukkig nieuwjaar gewenst. Bij KPN werden er 8,5 miljoen sms'jes verstuurd... maar vorig jaar waren dat er nog bijna 13 miljoen. In plaats daarvan sturen ze volgens het telecombedrijf... steeds vaker een berichtje via mobiel internet.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 De gezondheidstoestand van Michael Schumacher is volgens zijn behandelende artsen stabiel. Gisteren werd gemeld dat er een lichte verbetering was en dat is zo gebleven. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis in de Franse stad Grenoble... is de voormalige Formule 1 kampioen nog niet uit de gevarenzone. Schumacher werd gisteren nacht opnieuw geopereerd... omdat hij een bloedpropje in de hersenen had. Dat propje is verwijderd. En tot slot het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Aan zee gaat het hard waaien. De temperatuur ligt rond de 8 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en zeer zacht met maximaal rond 10 graden. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan?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 Appelflappen, allemaal zelf gebakken, wel mee? Nee. <laughs> dat, dat wil je niet, Felix. Echt niet. Nee? nee? Nee, maar we hebben ze gekocht. Gewoon. En ze zijn heerlijk, want ik heb er al twee op. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast, laat ons niet los. De nieuws -PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Met wie praat ik dit uur? Nou, onder andere met Faiza Oelazen. Misschien wel als werelds bekendste vrouwelijke Greenpeace-activiste. Ik weet het eigenlijk wel zeker, Faiza, Jij kreeg pas vrijdag je uitreisvisum uit Rusland. Je hebt daar twee maanden gevangen gezeten. En nu zit je hier, in de Radio 1-studio. Ben je een beetje in shock? Of is het alweer helemaal normaal dat je terug bent? Nee, het voelt absoluut niet aan als normaal. Het is onwennig om weer na ruim vier maanden van huis te zijn geweest. En zeker wat er in de drie maanden en in de laatste drie maanden is gebeurd... is het bizar om weer terug te zijn... maar het voelt heel goed om 2014 als vrije mens in te gaan. Ook aan tafel de jongens van onze politieke rubriek O.O. Den Haag... Peter K. van Pauw Witteman en Francisco Van Jolen van Joop.nl. Jullie hebben dat natuurlijk allemaal met argusogen ogen gevolgd... dat Greenpeace-gedoe daar in het noorden van Rusland. Is dit nou het werk geweest dat zij zo snel vrij is... van onze minister van Buitenlandse Zaken, Peter K.? Ja, Timmermans heeft hard aan gewerkt, heb ik begrepen. Francisco dus, uh... Van Jolen? Ja, Faiza hoorde ik op de radio zeggen... dat ze te zeer tevreden was over de Nederlandse uh, inspanningen. Dus. Het is niet Poetin geweest die het uiteindelijk bedacht heeft. Ik denk wel dat eigenlijk over Russische gevangenen... daar gaat over het algemeen Poetin over en niet Timmermans. Maar dat is die nog aan het regelen, geloof ik. Faiza dus, ruim twee maanden lang zat jij vast hè, in de gevangenis... Um, in de Russische gevangenis, in twee gevangenissen. Het was er koud, het was er smerig... Um, het was onzeker voor je sinds vrijdag. Ik zei het net al, ben je weer terug in Nederland. En dan kan ik me zo voorstellen dat je zin hebt... om, om waanzinnige, uitbundige auto nieuw te vieren. Heb je dat ook gedaan? Het viel wel mee, um, want toen ik terugkwam was ik vooral erg moe. Ik heb in de gevangenis gemiddeld drie à vier uur per nacht geslapen... Met name door het geluidsoverlast. En uh, maar, maar, ik... ja, dat vroeg me ook af. Ik las het. Hoezo is het zo'n lawaai? Ja, daar dan? Je zou denken dat je, als je vast zit, de helft van je tijd slaap het kan doorbrengen. totdat de je voorbij is. En ja. moet dan wakker worden. Maar uh, van 6 uur s ochtends tot 10 uur s avonds hadden de bewakers keiharde muziek aanstaan. En ik had de pech dat boven de deur van mijn cel er een speaker hing. En uh, buiten boven mijn raam. Dus ja. ik kon mezelf niet horen denken. En s'nachts, dus van tien uur s avonds tot zes uur s ochtends. Um, hadden de Russische gevangenen een soort handelssysteem met elkaar. En die probeerden via touwen, via hun raam... door het tralies heen spullen naar elkaar toe, de, toe te brengen. Dus als iemand koffie nodig had of suiker... of een paar slippers, konden zij dat naar elkaar toe brengen. Een heel fascinerend systeem. Dat, dat bond je dan aan zo'n touwtje vast... en dan trok ja, je dat naar de andere ja, cel toe? Ja, via to een sok of via een potje. Ja. Uh, maar dat ging gepaard met heel veel gekrijs. Uh, dus het was bijna onmogelijk om te slapen. Ik werd zeker tien, uur, tien keer per nacht wakker. En dan zaten mensen te schreeuwen om, om koffie of om sigaretten. Ja, en blijkbaar heeft ook één nacht en toen was ik wel aan het slapen iemand mijn naam geschreeuwd omdat er iets naar mij uh, werd bezorgd. Ja. En dat heb ik gemist. Oh, dat gaat dan zomaar aan je voorbij dan. Dat gaat ja, er zelf weer. Helaas, ja. ja. Heb jij niet meegedaan verder met die handel? Nee, het, je hebt minstens uh, twee mensen in een cel nodig... wil je aan dat systeem mee kunnen doen. En uh -huh. ik zat alleen in mijn cel. Ik was geïsoleerd. Dus ik viel buiten de boot. Even die, die, die, die, die muziek van die bewakers, is dat om jullie te pesten? Of is dat voor zichzelf leuk? Voor, voor zichzelf, ja. Gewoon lekker muziek te luisteren de hele dag door. Oh, ja, dat... Uh... Nou ja, tenzij het hele leuke muziek was, maar dat was het niet, kennelijk. Nou, ik heb er af en toe wel op kunnen dansen. Maar uh, zoveel uur per dag word je er wel af en toe. Gek Jij danste in je cel. Ja, absoluut. Ja, daar, Ik vraag me inderdaad überhaupt af, wat doe je? Want je zei net van, ja, je hoopt te slapen. Dat zou ik ook denken. Van ik, nou ja, ik ga maar gewoon een soort winterslaap houden. Maar nee, dus. Wat belangrijk is, zeker in, een, in, in de situatie waar wij in zaten met z'n dertigen, veel onzekerheid. En je hebt niks te doen in je cel. Dus je moet afleiding zoeken. Nou, in het begin had ik geen boeken. Pas na drie weken kreeg ik boeken. Dus ik ging brieven schrijven. Ik ging uh, oefeningen doen om uh, fit te blijven. En inderdaad, ik had muziek, dus ik ging ook dansen. Dansend door de cel. Uh, ik hoorde dat jou, uh, jouw Nederlandse collega, uh, Mannes Ubbels... die werd ook helemaal, helemaal gek van het lawaai. Jullie zaten even voor de, voor de orde, jullie zaten gescheiden, hè? Ja, hij, hij zat bij de mannen, maar jij zat in je eentje. Uh, ja, in, in Murmansk zaten we in hetzelfde gebouw. In Sint-Petersburg waren we gespreid over drie panden. Uh, maar ja, hij had met dezelfde herrie te maken. En hij had Russische celgenoten. Dus hij had uh, mannen naast zich die continu door het raam... s'nachts aan het schreeuwen waren. Ze dus had denk ik nog meer last van de herrie dan ik. En wat vond je dat het uh, de afgelopen twee maanden? Het zwaarst was uh, twee maanden nadat we aan land werden gebracht. Uh, toen werd bekend dat wij twee maanden voorarrest kregen... En toen heb ik het één week heel erg zwaar gehad. Mentaal? Um, mentaal. Ik ben erg bang en bezorgd geweest. Ik ben ook in één week tijd een paar kilo afgevallen. Um, ik at bijna niet. Ik sliep niet. Ik ben toen ook ziek geweest. Gelukkig kreeg ik na een week al snel de hoop terug. Ik kon weer helder nadenken. Ik dacht, oké, okay, dit is een politiek proces. Ze dus maken hier een statement. Dat bedacht je zelf? Uh, samen met mijn advocaat, die gaf me op een gegeven moment hoop. Die zei van, je weet dat ze hier een statement willen maken. En ik zei, ja, dat weet ik, maar dit is ook het land waar alles kan. Dus ik ben wel bezorgd. Maar, maar op waar... een gegeven moment dacht ik, dit kunnen ze niet lang volhouden. Nou ja, je zegt wel, dan zegt je advocaat is een statement... maar dan zou ik er nog niet gerust op zijn. Want Poetin heeft wel meer statements gemaakt... en dan verdwijnen mensen voor weet ik hoeveel jaar in een strafkamp. Ja, klopt, maar um, je hebt hoop nodig om jezelf op de been te houden... En um, Rusland heeft wel illegaal een Nederlands schip geënterd... in internationale wateren. Daarnaast zaten wij met 30 mensen vast uit 18 verschillende landen. En ik dacht wel, wat Rusland nu over zichzelf heen roept... dat schaadt ze enorm, zeker in aanloop naar de Olympische Spelen. En ja. dat gaf mij hoop. Je zegt net, die, dat, dat was even de periode dat je het, het zwaarst had, uh, mentaal. Ja. Is er dan is er een moment dat je toch een beetje de hoop verliest. Je weet het natuurlijk niet. Hè? Die onzekerheid lijkt me killing. Is er een moment dat je denkt, het, het zou echt wel echt verkeerd kunnen aflopen? Ik heb in de die, na die mijn eerste zware week in de overige zeven weken, um, ik, ik, ik had uh, in de meeste gevallen wel gewoon hoop, maar soms dacht ik ja, stel nou dat we wel één of twee jaar krijgen, of misschien drie jaar. Ik keek, ik moest vaak denken aan Riot en de straf die zij kregen. Ik denk ja, dat zou dan toch wel twee jaar van mijn leven zijn. Maar ik kon altijd tegen mezelf zeggen, oké, okay, eerst die eerste twee maanden uitzitten... en dan zien we verder. En dat is moeilijk. Maar ik wist het wel, ik, ik, ik wist mezelf wel... ik wist wel opgewekt te blijven en optimistisch. Kreeg je iets mee van de buitenwereld, behalve van je advocaat? Um, als de langs langskwam. En um, tijdens het uurtje luchten... Dan had ik contact met de dames. Want dan konden we over de muren heen schreeuwen. Want we zaten in donkere betonnen boxen. Maar we hadden wel op hetzelfde moment van de dag het uurtje luchten. Die andere Arctic 30 zeg maar. De dames. Ja, de tenminste de vrouwen. van de vrouwen. Dan hadden we op hetzelfde moment van de dag um, een uurtje luchten. En als zij bezoek van een advocaat of consul hadden gehad. Dan hadden we nieuws wat we met elkaar deelden. Um, en um, Dus ja, beetje bij beetje. Heel erg beperkt. Maar uh, we kregen wel nieuws wat ons aanging. Ja. Je, je had niet het gevoel van straks vergeten ze ons. Nee, nee, want we kregen, we kregen heel vaak berichten van... wat mensen over de hele wereld wel niet voor ons hebben gedaan. Mensen hebben geprotesteerd. zelfs zelf in kooien opgesloten voor de Russische ambassade. Poetin brieven gestuurd. Um, er kwamen allerlei bekende mensen uh, in opstand. De ene staatshoofd naar de andere die zich uitsp uitsprak. En dat gaf mij ontzettend veel hoop. Ja. Even nog naar die omstandigheden. Hè? Want je zegt, je hebt, je hebt alleen gezeten. Je hebt ook uh, met meerdere mensen in een cel gezeten. Um, het was zwaar, het was koud. Je komt hier net binnen in de Radio 1-studio... en er zat iemand, geloof ik, te klagen van... Hey, wat zit hier? Oh, dat, oh, niet iemand, dat was Felix trouwens. Ja. <laughs> is, het is hier warm en het is nog niet gezellig gemaakt. En Toen zei jij zoiets van... ja, hallo, ik heb twee maanden tussen de ratten gezeten. Was dat een grapje of was het... dat was echt zo? Nou, ze hebben niet de volle twee maanden in mijn cel gezeten... maar in Murmansk uh, kwamen s'nachts vaak de ratten in mijn cel, ja. Je hebt echt wel de Russische uitspraak, hè, Murmansk. En de, de, de, hoe groot is zo'n stijl? 2 bij 4 6 bij 6 De cel waar ik de eerste drie weken in verbleef was 25 bij 4 meter. Na drie weken kreeg ik een andere cel. En die was, ik denk, 3 bij 4 ik, ik vind je zo... Uh, um, dat heb ik hele, ook toen je vrijkwam, want ik zag de beeld. Je bent heel, heel nuchter, heel sterk eronder. Ik hoorde iemand zeggen, ik weet niet meer wie dat was van die Arctic 30... Um, ik had dit nooit willen missen. Ja, ik ook. Ja, ik zou het voor geen gaat willen terugnemen. Ja, er zijn momenten dat het heel moeilijk is geweest en heel zwaar. Um, maar in de cel dacht ik bij mezelf, je kan er alleen maar als beter mens uitkomen. In de cel dacht ik, ik ga zoveel meer van het leven genieten als ik hier uitkom. En dat is alles behalve een straf. Het is geen trauma, maar, maar het is een unieke levenservaring. Maar is dat niet een beetje iets wat je jezelf aanpraat om het maar te overleven? Want ja, na natuurlijk ga je, hè, als je eruit komt, ga je daarna meer van het leven genieten. Misschien wel, misschien wel. maar ik ervaar het ook echt zo. Toen ik uit de cel kwam, kon ik intens genieten van een goede maaltijd. Uh, kon ik intens genieten van het feit dat ik normaal met iemand een gesprek kon voeren... zonder dat een bewaker in mijn oor schreeuwt dat ik mijn kop dicht moet houden. Hebben ze je wel goed behandeld, de Russische bewakers? Of was dat Over het algemeen wel, ja. Met respect... Um, niet altijd, maar over het algemeen was het prima. En ik denk omdat het was om een schandaal te voorkomen. Ze moesten zich wel aan, aan de regels houden ja. ons. Dat... Maar, toch, maar toch vind ik het heel bijzonder ja, dat je zegt... Ik had, dit nooit, ik had dit niet willen missen. Alsof het... ja, bijna alsof het een, een, een verrijking... alsof het ook, ook iets leuks was. Iets, iets... Nou, le leuk niet, maar... Iets, een, een mooi verhaal voor je kleinkinderen, zo komt het een beetje over. Maar als je... Ik, maar ook de anderen, um, zijn heel trots op het feit dat we dit hebben doorstaan en overleefd hebben. En um, het maakt je wel sterker. Je leert jezelf kennen. En um, Ik heb niet de volle twee maanden in angst en in tranen doorgebracht. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik ben blij dat ik ook kan lachen in mijn cel en kan dansen. Want wat leer je, en dat je dan over jezelf, weerstaan. bijvoorbeeld? Uh, dat je sterker bent dan jezelf denkt, ja. Ik dacht dat de twee maanden in het begin, toen de arrestatie kwam, dacht ik dit gaan twee hele zware maanden worden. En ja, er zijn zware momenten geweest. Uh, maar ik heb ook elke dag weten, weten te lachen. Hoe kijk je naar nou terug op die actie? Die was van korte duur. Uh, Noodgedwongen. Noodgedwongen inderdaad. En uh, het was heftig. De reactie die wij kregen, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Er is geschoten, er is met messen getrokken. En het komt nooit voor bij een Greenpeace-actie. Bijna nooit voor. Uh, het was heel heftig. Maar zou je het nog een keer zo doen? Teruggaan naar dezelfde plek. Naar Preroslomia, Dus het, het, het platform van Gazprom uh, in de Pachorazee. Om dezelfde actie te doen. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Laten we wel wezen. De Russische autoriteiten maken hier een statement. En dat is een stevig andere statement. andere plek. Ja. Booreilanden enteren? Ja... Ik bedoel, het gaat niet alleen maar om gasprom. Er zijn meerdere bedrijven die in het Noordpoolgebied naar olie boren. Of het nou Statel is, Kern Energy, um, Exxon of Shell... die voor de kust van Alaska boort. Dus nee, mijn werk zit er nog niet op en dat kunnen we voortzetten. Maar ook op dezelfde manier? Dus ook hè, zoals jullie nu Als deden, het gaat om Rusland, enteren, je vastketenen? Ik snap je. Als het gaat om Rusland, denk ik wel dat we onze tactieken moeten heroverwegen. Ja. Um, Stoppen met campagnevoeren in Rusland? Nee, als je wat betekenisvol wil doen rondom bescherming van Noordpoolgebied, kan je niet om Rusland heen. Ik denk wel dat we naar andere manieren moeten zoeken. Peter K., wat vinden jullie van die actie? Nou ja, ik, ik, ik kan me toch voorstellen dat Greenpeace het zelf ook als een heel groot succes ervaart. Ik bedoel, jullie hebben uh, de Greenpeace weer op de kaart gezet. Ik bedoel, foto's van mensen die aan, aan uh, schoorstenen vastzitten, die zien ze niet zo vaak meer in de krant. Maar dit heeft toch maandenlang uh, de gemoederen bezig gehouden. Ja, het, het is wel over de rug van 30 mensen gaan. Dus ik ga niet zelf zeggen, het is een nee, succes je, om twee maanden in de cel te maar zitten. Maar jullie wisten ook wel, welk risico jullie namen natuurlijk. Dus is niet, niet heel geheel je dat maakt, je daar naartoe gaat. Je neemt altijd alle scenario's in overweging. Um, en daarbij ook de mogelijkheid we hebben met Russische autoriteiten te maken dus alles kan gebeuren alleen laten we wel wezen Greenpeace is al jaren actief in Rusland Greenpeace voert ook daar protesten heeft ook gesprekken over maar goed jullie zijn voorbereid met op, op een flinke aanvaring met Russische autoriteiten nou, misschien we hebben vorig jaar, deze jaar deze precies hetzelfde of... gedaan we hebben eigenlijk vorig jaar precies dezelfde actie gedaan bij Prilus Lomnia. tegen Gasprom uh, ook klimmers op het platform uh, bevestigd uh, de, de kustwacht Stond erbij en keek ernaar, en heeft niet ingegrepen. Uh, dus alsnog. Dus, dus de jullie dachten rekening. nu: dit gaan we weer zo meemaken, we kunnen rustig. Nou, laten u. we zo zeggen: je maakt een kanseninschatting, je neemt alle scenario's in overweging. In een cel belanden was voor mij, maar ook voor de anderen, geen onmogelijk scenario. Maar voor mij was het een onwaarschijnlijk scenario. Ik achtte de kans klein. Uh, alleen de reactie was ontzettend heftig. En dat was echt tegenovergesteld ja, Maar hoe cynisch ook, is meegemaakt. dat ook een succes natuurlijk voor Greenpeace? Nou ja, het doel was in ieder geval niet voor mij... en ook niet voor de 29 anderen om in de cel te belanden. En het doel was om daar een aantal weken te blijven... en dat platform stil weten te leggen. Maar het doel dat van Greenpeace we is wel om aandacht te krijgen voor de Klopt. acties. Klopt. Uh, en, en, en internationale op het moment... aandacht op deze manier... Ja, veel beter kunt het. Maar dan, kun dan gaat het niet meer over het milieu natuurlijk. Hè? Francisco, hoe maar, denk jij erover? Als ik het heb over jullie? Ik vraag me af, want je, je Greenpeace opereert altijd... in een democratische omgeving eigenlijk. Je mobiliseert de publieke opinie en je tart de, de, de macht. Nou, dit is... Ja, Rusland is wel democratie... maar ook een beetje niet... Er is wat discussie over. Heeft het daar nou effect gehad? Heb, zijn de Russen anders gaan denken over de kwestie? Of heb, zijn die in opstand gekomen? Is daar iets losgemaakt? Is er iets op gang gekomen? Want dat, dat hoor ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik begrijp. Ik versta zelf geen Russisch. Dus in hoeverre? Want er zijn wel allerlei polls geweest. En ik, ik, ik heb ook interviews gedaan met de Russische media. En, uh, en er zijn inderdaad mensen die Russische staatsmedia geloven. En inderdaad denken... Uh, dat wij een uh, aanval daar hebben, uh -huh. uh, uh, uh, of uh, het platform wilde aanvallen. Er zijn ook heel veel mensen die het niet geloven. En als ik over straat liep, in Rusland werd ik herkend. En toen kreeg ik gewoon te horen van... I have much admiration and respect for what you did. Maar is deze manier van actievoeren nog van deze tijd, heren? Nou ja, dat ligt eraan. Als ze er dus in slaag om... In... Kijk, want dat je in het buitenland de... de, de... De, de bevolking weet te mobiliseren op deze manier... dat is wel duidelijk zeker, want uh, als, je, als het zo catastrofaal misloopt. Uh, maar de vraag is natuurlijk, ik, slaag je erin om via de Russische bevolking... de Russische regering onder druk te zetten? Want die zullen uiteindelijk moeten gaan stoppen, toch? Er zijn veel mensen in Rusland opstand gekomen. ja Ook heel veel bekende mensen uh, die zich heel fel hebben uitgesproken... tegen het optreden van het regime. Ja, maar ook tegen de, de boringen, want daar gaat het ja. toch om? Vinden steeds meer mensen het een slecht idee om in de Noordpool naar olie te gaan boeren? Ja, absoluut. De steun is wel gegroeid. En laten we wel weten: er zijn mensen in het noorden van Rusland... die nu al lijden onder olievervuiling. Tot zover, Faisa. blijft zitten. Wij spreken elkaar nader. De Nieuws-PV. Succes. De deadline om de meest gevaarlijke chemicaliën uit Syrië weg te halen is niet gehaald. Voor 31 december moesten de 500 ton aan grondstoffen voor chemische wapens... het land worden uitgegaan, uh, uitverwijderd eigenlijk. En Sigrid Kaag is officieel hoofd van de gezamenlijke missie van de OPCW... dat is de organisatie voor het verbod op chemische wapens... en de VN, want dat is dan dat gezamenlijk gedoe. En u bent op dit moment in de baskus, mevrouw Kaag. Hoe komt het dat die deadline niet gehaald is? Uh, dankjewel. Ja, ik ben in Damascus en inderdaad, de deadline is niet gehaald. Er is uh, echter wel enorm veel voortgang geboekt en ik denk dat het belangrijk is dat men daar vooral naar kijkt. Voortgang geboekt in de voorbereidingen, in het uh, klaarmaken voor transport, in, het, in het, uh, het organiseren van een veilig transport. Dus u bent blij eigenlijk? Nou, uh, blij is wat anders. Mm. Ik probeer uit te leggen dat er goede voortgang is geboekt en dat we natuurlijk heel vast besloten blijven en dat de druk op alle partijen blijft worden gelegd, internationaal... maar natuurlijk ook op de Syrische autoriteiten... om ervoor te zorgen dat al die voorbereidingen ook uitmonden... in het besluit om de, om de verwijderingsoperatie ook echt te gaan starten. En ik denk dat die datum redelijk dichtbij is... gebaseerd juist op al het goede werk wat er verricht wordt in, in het land zelf... en de beschikbaarheid van alles wat er nodig is uh, buiten Syrië. Maar hoe komt het dat er wel voortgang is geboekt... maar dat de deadline toch niet gehaald is dan? Nou, er zijn een aantal natuurlijk. Het is een hele complexe operatie. En Syrië is een land in oorlog. Het is heel onveilig. Toegang tot bepaalde sites is altijd afhankelijk van de veiligheidssituatie en ook hoe de gevechten verlopen. Het is een logistiek enorm complexe operatie. Het is nog nooit eerder op deze manier uh, voorbereid of uitgevoerd. Dus er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die gewoon niet altijd meteen lopen, zoals de, zoals de beste planning. Het weer zat tegen, het heeft enorm gesneeuwd in Syrië, Libanon. Uh, recent, dat heeft een vertraging uh, veroorzaakt. Staking bij de Libanese douaneautoriteiten, Ik bedoel, de devils in the detail. En bij dit soort operaties, als er maar één mankement ergens is, onvoorzien... dan heeft dat natuurlijk toch weer een uh, vervolg uh, op, op de gehele operatie. U weet dus... zeker dat er niet opzettelijk is vertraagd? Uh... De nou, ik heb uitgelegd welke factoren er meespelen en ja, daar is geen opzet bij. Wat zegt u? Er is geen opzet bij het weer, er is geen opzet bij een veiligheidssituatie... en er is geen opzet bij vertraging, vertraagde aankomst van internationaal beschikbaar gesteld materiaal. Dus dat zeker niet, inderdaad. Dan is het natuurlijk ook altijd een kwestie van de autoriteiten zelf... die de dag uh, moeten kiezen waarop ze zo'n... Uh, uh, eigenlijk een veiligheidsoperatie moeten gaan uitvoeren. Wanneer verwacht u dat uh, de meest gevaarlijke stoffen... wel het land uit zijn? Nou, ik denk dat ik daar niet over kan speculeren. Uh, dat is echt aan de Syriërs. Uh, wat, wat, wat ons betreft, zowel vanuit de VN... en uh, de Veiligheidsraad, zowel uh, OPCW in Den Haag... En, de, en ik ben natuurlijk de stem van de missie... maken wij heel duidelijk dat als alles klaar is... er is absoluut geen reden om die operatie niet te starten. Dus dat is heel duidelijk. Wij, wij zijn heel erg feitelijk gebaseerd en we laten ons niet... Al te veel meeslepen door, uh, door speculatie uh, of uh, nadenken over andere motieven. Uh, de, de feiten spreken voor zichzelf. Mevrouw Kaag, hartelijk dank en veel succes met uw werk daar. Ja, dank u. Er zijn van die platen. Die moet je draaien op deze dagen. En daar ben ik alleen maar ongelooflijk blij mee. Dames en heren, neem nog een broodje. Neem nog een oliebol, neem nog een appelslap. Raak het aan, hè. Het ligt in, oh, kijk, ook Felix neemt een broodje. Het is zo YouTube, New Year's Day! Uh, Het is helemaal gek van YouTube en zeker van dit nummer op nieuwjaarsdag. New Year's Day heet dat nummer. We schakelen over naar Wenen waar op dit moment het nieuwjaarsconcert plaatsvindt. Herman van Akeren die is ter plaatse en die doet verslag. Herman, je bent live. Hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer is anders dan andere jaren, namelijk erg grimmig... ...daar een deel van het publiek van tevoren kenbaar heeft gemaakt... ...niet mee te willen klappen met de Radetsky mars Er ontstonden voorafgaand aan het concert wat kleine akkefietjes... ...in de catacombe van het Wiener Muziekverein. ...met wat uh, genodigde uit het publiek, onder wie uh, Roger Moore... ...die op de vuist ging met de eerste violist Herbert von Stromf... ...die zijn Stradivarius in tweeën sloeg op het montuur van de heer Moore de wereldberoemde gepensioneerde filmacteur... die ongelooflijk agressief de violisten lijf ging met het stokje. Ook wel de baton van de dienstdoende dirigent Daniel Pirenboim. Ik heb gezien hoe Roger Moore de baton in de richting van de violist wierp en hoe deze vervolgens met een omweg in de oogbal... van de Franse terecht terechtkwam. Het was de Fransman Jérôme Labelère le luconte Hij is naar de eerste hulp gebracht... en mochten wij iets vernemen over de situatie van de beste man... dan houden wij u uiteraard... ...op de hoogte. We zagen na het incident dirigent Beigenboom... ...naar de achtergebleven fagot lopen... ...en iedereen hier naast mij, mijn collega commentatoren ...en ik dacht hetzelfde, namelijk... ...de dirigent neemt zelf de fagot ter handen... ...en speelt de partij, maar niets is minder waar. Hij nam de fagot van het statief... ...en gooide met ferme kracht het instrument... ...tegen het achterhoofd van Roger Moore... ...die uit balans raakte... ...en door een contrabas heen flikkerde. En ik zeg het misschien wat ongenuanceerd, ja. maar dat was het ook. Afijn, het mondstuk van de fagot is afgebroken, uh, rechtgebogen en is nu in handen van de dirigent. Dus voor de kijkers die denken, waar staat die dirigent toch mee te zwaaien? Nou, dat is het mondstuk van een fagot. En uiteraard ook voor de mensen die denken, wat doet die contrabas daar in het publiek? Wel, daar zit Roger Moore in. Um, maar dat was allemaal eerder vanmorgen. En nu luisteren wij naar de Radetsky mars van Johan Baptist Strauss senior live vanuit Wenen, het Wiener muziekverein... maar de Wiener, Philharmoniker, minus facultist... Jeroen, la belleur, lukom... Enfin, u kent het verhaal, de Radetz Mars speelt. Mooi stuk, hè? Prachtig stuk. Ook altijd mooi om naar te kijken door de interactie. De dirigent op de blog, die vraagt het publiek zachtjes mee te klappen... en niet iedereen doet mee, zoals gezegd. Hé, hey, wat gebeurt daar? Dat is opmerkelijk. Koning Albert van Monaco... ...gooit zijn Rolex Milgauss met groen satire glas op de oogkast van de paukenist. Vanaf, nou ja, wat zal het zijn, een meter of veertig en ik kan u zeggen, dat komt aan. Koning Albert is woedend en hij lijkt ook iets te zeggen. Ja. Hij zegt, ik ga niet klappen. Horen het nu duidelijk, vanaf hier is het goed te verstaan. Hij zegt, ik ga niet klappen, ik klap niet mee, dat zegt hij. Hij wordt nu ook in bedwang gehouden door zijn geliefde... De paukenist die ligt waarschijnlijk achter zijn pauken, want ik kan hem vanuit mijn positie niet meer zien. Maar wat ik wel kan zien is dat er meerdere horloges in de richting van het Wiener Philharmoniker worden gegooid. Ik zie daar een Cartier gaan tegen het voorhoofd van een cellist. En daar een Odemarspieke, een Chopard. ik zie een Hublot vliegen en nog een Hublot, wat op zich een alleraardig sieraad is. Daar de subtiles zijn ingelegd met diamant. En daar gaat een rosé Rolex Daytona, waarschijnlijk gegooid door een van de gasten uit het Midden-Oosten, daar ik Arabische uurmarkeringen waarnem. Een stalen oesterkast van 44 mm en een nou ja, god, ik denk wat, wat dieper gelegen sub Een mooie, zware klok. Maar, ah, ja, dat doet pijn. Ja, tegen het achterhoofd van de dirigent die van de bokstad... we zien ook steeds meer muzici van hun stoel vallen... wat, wat toch aangeeft hoe hard zo'n klokje eigenlijk aankomt. En, toch klinkt die ja, Gadecki-mars nog goed, hoor, Herman. Ja, die Radetschimars, die klinkt aardig. De helft van het, van het orkest speelt nog door. En nu, oh, er worden nu instrumenten gegooid. Ja, er wordt teruggegooid. Vanuit het orkest worden er, ik zie een hobo het publiek in verdwijnen. En daar gooit iemand een harp, een klarinet. Ik, ik zie een blokfluit tegen de schedel van een jonge dame. Da oh, en nu, ai, oh, de ene helft van het Philomonieke speelt nog steeds door. Er staan vier orkestleden op Felix. En ze staan klaar om het piano het publiek in te lazeren. Uh, ik maak me uit de voeten. dit uh, wordt mij te linken. Ik zou zeggen, voor de details, kijk op deze tekstpagina 101, uh, uh, verder een goed nieuwjaar, vanuit Wenen. Ja, de enige verslaggever die er vandoor gaat als het echt spannend wordt, Herman van Akeren, vanuit Wenen. De nieuws -PV, met Felix Murders en Willemijn Veenhof. En nog steeds aan tafel Greenpeace-activiste Faiza Olazen. Elke dag besteden we voortaan aandacht aan politiek Den Haag. Onze redactie graaft, spit en speurt naar groot, maar ook klein politiek nieuws. Lizzie Diricks, wat trof je aan in de wandelgangen? Nou, in de wandelgangen nog niet zo heel veel. Politiek Den Haag is nog even met reces. Maar ik vond wel de nodige nieuwjaarswensen van onze politici op Twitter. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt die wenst ons een zalig nieuwjaar... en liefdevolle momenten en, tussen haakjes, een beetje slow politics. Ook VVD-kamerlid Herman Neperes wens ons via Twitter een gelukkig nieuwjaar... en vertelt erbij dat Shors en Ramses instemmend knikken... en Shors en Ramses zijn haar katten. Geert Wilders wenst iedereen een gezond, gelukkig, succesvol en vooral vrij 2014 toe. En hij twittert daarbij een digitale nieuwjaarskaart. En Die moet je eigenlijk even bekijken, het Geert Wilders PVV. Het is een blauwe kaart met sterretjes en het getal 2014 erop. En de 2 is in de vorm van een paardje en de 0 in de vorm van een hoefijzer. En ik kreeg een beetje een My Little Pony gevoel erbij. Lizzie, waar gaan we zo dieper op in? Francisco van Jolen en Peter Kees zijn hier, dat zei je net al. En met hen bespreken we de politici waar we dit komend jaar extra op moeten letten. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Kees Groot. Alle jongeren die eerder deze week opgepakt werden in Veen zitten nog vast. Ze worden nog verhoord. De politie arresteerde maandagavond 100 mensen... die zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Burgemeester Fons Naterop zei tegen Omroep Brabant... dat vandaag mogelijk de eerste arrestanten vrijkomen. De jaarwisseling in Venus is op wat kleine incidenten na rustig verlopen. In Rotterdam zijn in de nieuwjaarsnacht 70 mensen aangehouden... wegens geweldpleging, mishandeling en brandstichting. In Schiedam moest de ME in actie komen omdat brandweerlieden belaagd werden. En in Den Haag gingen gisteravond en afgelopen nacht 69 auto's in vlammen op. en Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. En In de Utrechtse wijk Zuilen belaagden jongeren de politie met vuurwerk en flessen. En in Nijmegen woedt op dit moment een uitslaande brand in een oud schoolgebouw waar studentenwoningen zijn gevestigd. De brandweer is met groot materieel ter plekke. De bewoners zijn opgevangen in een naburige gymzaal. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand en inmiddels slaan de vlammen uit het dak. Over de oorzaak van de brand in Nijmegen is nog niets bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Rolof van de redactie is hier. Ja, met zijn nieuwsbv.nl update. Hartelijk 2014 eerst natuurlijk. Nederland werd online toch ook een beetje katterig wakker vandaag. Meestal zie je op Teletext als je opstaat dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Maar dit jaar was het een beetje puinhoop gewoon. In Schiedam moest de ME in actie komen. En in Rotterdam ging het ook niet helemaal lekker. Vooral door vuurwerk. Uh, in Vlaardingen heeft een man een vuurjakprojectiel... in een betonnen vuilcontainer uh, gegooid. En vervolgens is die gehele vuilcontainer geëxplodeerd. In Rotterdam heeft een 47-jarige Rotterdammer zijn hand verloren... bij het afsteken van een illegaal stuk vuurwerk. Zoals Theo Maester gisteren al zei... heel veel mensen beleven plezier aan vuurwerk. Maar ja, dat geldt ook voor een groepsverkrachting. Op Twitter was er ook vrolijkheid. Wat zegt, politie in de woonkamer... want broertje en neefje hebben brievenbussen vernield. Wauw, ze kunnen meegenomen worden. Ik ga ze stuk. Wie vandaag lekker vroeg bij was, maar dat kan ook aan het tijdsverschil liggen, dat was Kim Jong-un. Daar gaat het vanochtend veel over op internet. De Noord-Koreaanse leider, die gaf zijn nieuwjaarstoespraak vanuit het Villa Eikenhorst van Pyongyang. Lekker ontspannen babbelen over het feest van het licht. Nou, er was in ieder geval één overeenkomst tussen de toespraak van onze koning en Kim. Willem-Alexander bedankte namelijk met kerst zijn lieve tante Margriet, die zijn moeder zo goed heeft geholpen. Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden met verven ingezet, ten dienste van haar koningschap. En Kim Jong-un stond vandaag nog even stil bij zijn oom, Yang Song Taik, die zich al sinds de jaren zeventig inzette... voor het sympathieke Noord-Koreaanse regime... en een paar weken geleden als dank werd geëxecuteerd. Er is geen audio van, maar dat klinkt dan in een reconstructie zo. En dat betekent al zoveel als de eliminatie van een stuk vuil binnen de partij. wat zo omschreef Kims het Kimse Alm. Dat wordt natuurlijk druk besproken online. Volgens de grote leider is zijn communistische partij... nu honderd keer sterker geworden. Mooi begin van het jaar daar dus. En tot slot kijken we nog even naar wat we vandaag kunnen verwachten... op de sociale media. Vanavond wordt de avond van de hashtag Mighty Mike Voorspellen wij... want Michael van Gerven speelt de finale van het PDC Wereldkampioenschap Darts. En dat is precies waar je wil shine toch Mike? Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street. Ja, dat was niet Michael van Gerven, maar een ander instartje. Nou, of het gaat lukken is in ieder geval om half negen te zien op RTL 7. Hij speelt tegen Peter Wright en dat is een man met heel gek haar. Van Gerven, van Gerven zelf heeft trouwens helemaal geen haar. Hashtag Mighty Mike dus. En nu geopend denieuwsbv.nl. Je kunt ook vriendjes met ons worden op facebook.com. En op twitter at denieuwsbv. En die B in BV staat voor BNN en de V voor... Ja, VARA en BNN werken vanaf vandaag de dag samen. Hoe verloopt die samenwerking bij andere fusies? Robert-Jan Boy zoekt dat uit. Robert-Jan, waar ben je? Ja, goedemorgen. Ik ben in een volle huiskamer in Twello. Eh, waar mensen te praten hier van harmonievereniging Cadenza overigens. En je hoort de klanken van het nieuwjaarsconcert op de achtergrond. Niet toevallig natuurlijk. En bij welke fusie ben jij dat dan? Ja, dat zijn dus twee verenigingen. Sint Cecilia, een katholieke vereniging. En Solideo Gloria, een protestantse vereniging. En eh, veel blazers natuurlijk in het orkest. Vandaar dat je naar dat nieuwjaarsconcert zit te kijken. met hoe die blazers het allemaal doen. En er wordt hier natuurlijk ook gepraat over die fusie. Want dat is afgelopen jaar eh, gebeurd. En je zou misschien een soort vergelijking kunnen trekken tussen. Ja, harmonieorkesten en BNN Varen. Ik vraag het even aan voorzitter Snelling. Ik, eh, ik denk het wel. Volgens mij gaat die vergelijking wel op. Toch wel, ja? Ja, hoor. Eén puntje, bijvoorbeeld. Uh, je moet uh, beide op dezelfde lijn zitten en dan moet het volgens mij helemaal goed kunnen komen. Dat zie je in het wel ook gebeurd uh, zijn met de muziekverenigingen. Jullie hebben, ge Jullie hebben gerepeteerd uh, voor de kerst, voor een speciale kerstuitvoering, Een selectie van het orkest in een knuszaaltje bij Molen. Daar gaan we even kijken, want daar was ik. Nou, heel graag. Volgens mij hoor ik de muziek al. Het is eigenlijk wel een gezellige boel hier in het zaaltje. Midden in het centrum van de Twello. No. Al naast de historische Stellingmolen. Ja. ja. Ja. Ja, het, ja, het is niet echt het centrum of niet echt van Twello. Oh. Dit is het centrum nou ja. van Oh, van de, van, de, van de katholieke afdeling van uh, Cadenza. Nou ja, ja. Zo groot ja. is Dit, het hier in ieder geval niet. Nee, He? het is, het is hun, hun onderkomen waar ze altijd hebben geoefend. De, de, de katholieke tak, de sint ja. dus, Maar omdat het niet groot genoeg is voor het hele orkest... orkest. Ja. zijn we nu naar, naar, de, naar de Solideo Gloria ja. locatie gegaan. Dit ja. is trouwens meneer Omers... Ooms. Ja. Ooms ja. al mijn jarenlang ja, hoor, lid... Ik heb het niet bijgehouden, maar wel Van Soli Deo Gloria. Ja, klopt. Het harmonieorkest speelt al geloof ik. Ja. Dus ik zie dus daar ik trouwens ik de banieren hangen zeg, van de verenigingen. Ja, ik Links, ik Cecilia En rechts. Een blauwe banier. Van, van ja, Soli. En rechts ja. groen. Die is uit 1898, dus dat, we zijn al heel oud. En iedereen is in Burger... Ja, dat zal ook zo blijven. We, oh. hebben, we hebben nog geen gemeenschappelijk uniform. Oh, dat moet toch komen? Weet ik niet. Het is niet meer modern om. Zeg, ik oh. ga even verder met zoeken als ja. u het ja. erg vindt. Ja, nee, prima. Ja? Ja. Hier voor de lessenaar staat uh, Anje. Dirigenten. Ja. In dit Opmiddag, geval, geloof ik? In dit ja? Geval, ja. Hoe zit dat dan? Nou, normaal speel ik clarinet. Ja. <laughs> maar ik sta als dirigent voor het opleidingsorkest. Je is ja. nog een beetje winnen aan de naam uh, Cadenza? Of, uh... Nou, valt wel mee, hoor. Ja, ja valt wel mee. Want, waar kom jij vandaan? Ik kom van voorheen Solideo Gloria. Ja? ja? Wat is het kenmerk van Solideo Gloria? Wat was het kenmerk daarvan? Um, uh, samen, gezellig. Ja. Meer niet? Nee, nee ik denk dat, dat het wel een beetje samenvat. Samen ja. gezellig. Ja. Hallo. Hallo. Wat uh, gaan we zo meteen aan de mond zetten? Een, uh, een klaarwit uh, ah. gaan we zo aan de mond zetten. Ja. Met wie hebben wij het genoegen? Met uh, René van, uh, jaar, nu de Hoonte. Van? Vroeger Sint-Sicilia, nu voor Ja. Nu uiteraard van Cadenza. Ik hoorde net dat Solideo Gloria was, samengezellig. Kenmerk. Ja. Hoe zit het bij... Uh... Bij Sicilia is ook, uh, samen ook gezellig. ook samengezellig. Uh, met z'n allen is het nog gezelliger. Ja? En zeker komt de muziek ten goede, want uh, ja, je hebt toch een, een bepaalde bezetting nodig. En die was bij beide verenigingen al, uh, al magertjes aan het worden. Vergrijzing heb ik gehoord. Vergrijzing uiteraard wel. Ik las net vandaag een artikel in de krant dat uh, ze proberen om de harmonie en vervaren muziek weer een beetje uit het grijze circuit te halen. Dat ze toch wat meer probeert te stimuleren weer. Ja, ja. Dus op zich alleen maar goed, uh, denk ik. Dus iedereen was er wel van overtuigd dat er wat moest gebeuren? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Want ik zat de hele tijd hier als uh, enige eerste kleine netto bij Sicilia. Ja. Ja, en dat is toch uh, erg jammer. Want dan... Uh, ja, dan... Dan speel je helemaal klaplazers en uh, ja, je mist dan gewoon een stuk eigenlijk. Het biedt ook weer nieuwe kansen. We kunnen wat uitdagende muziek gaan spelen... Ja. waar je een grote bezetting voor nodig bent. Dus dat is alleen maar uh, positief, uh, vind ik. Robert-Jan Boy met de gefuseerde harmonieën in Twello. Hij ja. komt terug volgend uur om er meer over te vertellen. Jawel.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 Ik zeg voor wat het waard is, maar in de videoclip van Wonderful World... speelt James Morrison gitaar aan de rand van een zwembad... omringd door allerlei aantrekkelijke zonnebadende vrouwen. En uiteindelijk blijkt dat die vrouwen in een psychiatrisch ziekenhuis zitten... en onder andere antidepressiepillen slikken. Het is Nieuwjaarsdag. Goedemorgen. Goedemiddag. Toch leuk om te weten. Het is inmiddels... Ja. Juist, het is inmiddels een traditie, de nieuwjaarsduik. Zo'n 10.000 mensen doken om 12 uur het Scheveningse zeewater in. NOS-verslaggever Martijn van den Zanden die keek op een veilige afstand toe. Het is al vroeg druk op het strand van Scheveningen, heel vroeg zelfs. Ik heb begrepen dat de eerste mensen om half tien hier in de rij stonden om een kaartje te kopen om mee te doen aan de nieuwjaarsduik. Ik moet wel. Ik moet zelfs? Ja, ik had vorig jaar al weddenschappen met mijn schoonzoon verloren, dus ik moet. En kijk je er naar uit? Uh, ja en nee. Het is uh, een unicum om mee te maken, ik heb het is nog nooit meegemaakt, dus het lijkt me wel leuk. Maar het is ook 8 graden het water. Ja, ik denk dat het water warmer is als dus je hier staat te wachten dat je er eindelijk in mag. Maar de terugkomst, ik denk dat het dan nog grauwer is. Hier iemand met een deken om, je hebt het nu al koud en je moet het water nog in. Ja, lekker fris. Heb je er een beetje zin in? Ja, dan wel. Ik wou mijn papa wou eigenlijk eerst niet, maar toen zei hij als ik hier ben, dan ga ik toch mee het water in. En waarom dacht je dat dit leuk was om te gaan doen? Gewoon, moet je een keer meemaken. Je moet het een keer meemaken. Ja. Okay, nou denk Denkt de papa er de denk ook zo over? Je moet het een keer meemaken? Ja, je moet het een keer meemaken. Hè? Ik heb het altijd al gezegd, maar ik denk ik ga je er niet in. Maar nou moest ze we wegbrengen, dan kan ik net zo goed er even in gaan. Ja, waar komen jullie vandaan? Uit Sprenggepellen. Ah, Brabant. Brabant. Ja, klopt. Ja. In Brabant heb je ook Nieuwjaarsduiken? Ook, maar ja, Scheveningen is toch wel de Nieuwjaarsduik eigenlijk. He? Ja, en dan is het wachten tot 12 uur, het moment van het officiële startschot. Maar de vraag is of dat inderdaad ook gaat gebeuren. Nou, zo te zien niet, want als ik naar rechts kijk, zie ik al een hele meute de zee in rennen. En aan de linkerkant gaan ze nu ook en ze komen eigenlijk allemaal recht je af. En ik moet zeggen, dat is best angstaanjagend. Ik ben zo met je handen aan het wapperen? Ja, nee, hallo, het is echt bizar dit. Koud. Niet al. Maar ben je wel in het water in geweest? Nee. Ja, sorry hoor, maar dan kom ik er niet meer even uit. je bent wel het water in geweest. Ja, maar ik ga nu weer, we gaan weer. Succes. Koud. Ja, maar wel lekker. Lekker fris het jaar beginnen, super. De muts erop, op, hoe was het in het water? Echt koud. Ik benam de adem, echt waar. Maar wel leuk dat ik het gedaan heb. Ook oh, bizar om oh, met 10.000 mensen het water in te rennen. Waanzinnig, ik voelde als net oranje penguins hier op dat heel leuk. Zo, jij komt heel langzaam zo het water uitgelopen. Ja, ik ben al drie keer ingerend. Dus, uh... Drie keer? Ja, dat was lekker. En waarom drie keer? Ja, dat weet ik ook niet. Moet je de kater wegwerken? Dat is sowieso. Ik uh, denk dat ik een nieuw biertje ga halen. Maar dat helpt dan wel een beetje zo'n frisse duik toch? Uh, ik hoop het wel. We gaan ervoor. Ik kleed je aan, jongen. Het is ijskoud. Bedankt. fijne dag nog. Oh, my God. oh, oh Den Haag. Iedere woensdag de politieke rubriek OO Den Haag. Ofwel, hoe komt de politiek over in de media? Onze wasse beschouwers, de politiekredacteur van Paul Witteman, Peter Kee... en de eindredacteur van de opinie en debatsuit Joop.nl Francisco van Jolen. Peter en Francisco, ja, Den Haag is natuurlijk nog op vakantie. We blikken zo meteen vooruit. Maar eerst even, uh, Peter Kee, jij sprak vanmorgen uh, PVV-Kamerlid Dion Graus. En die heeft aangifte gedaan tegen Jeroen Pauw, de NTR... en TVBV, het productiebedrijf van Jeroen Pauw. Wat, wat is hier aan de hand? Nou, hij zag vrijdagavond de uitzending met Fleur Agema... van vijf jaar, vijf jaar later. Jeroen Pau uh, ontmoette vijf, uh, Fleur Agema voor de tweede keer in vijf jaar. Mm -hmm. En besprak met haar al die dubieuze kamerleden... die de PVV uh, in de Kamer heeft gehad de, de laatste tijd. Er waren nog wat mensen mee bij met een schandvlekje. En uh, achter haar in beeld verscheen onder meer het portret van Dion Graus... met daarbij de tekst openlijke geweldpleging tegen meerdere vrouwen. En toen Dion dat zag... Bedoel, er werd verder niet echt expliciet over gesproken... maar toen hij dat zag, ontstak hij in woede. En voelde hij zich enorm verraden. Want er is weliswaar aangifte tegen hem gedaan... voor het mishandelen van zijn ex-vrouw. Maar hij is nooit vervolgd daarvoor. Ja. Dion Graus, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. U, u ontstak in woede, hoor ik Peter zeggen. Nou, het is meer verdriet en teleurstelling. Met name van iemand als Jeroen Pauw... die meer van deze zaak weet. daar ik daar echt heel vaak met hem over gesproken heb. En ik heb... Een redactielid van ook het filmpje laten zien waaruit waar, waar blijkt dat ik onschuldig ben, want die, die vermeende mishandeling die zou hebben plaatsgevonden eh, 12 jaar geleden, eh, in ieder geval vlak voor een bevalling, maar ik heb beelden en foto's van die bevalling en daarna, en dan zie je een je van vrouw die ontzettend lief en tegen mij doet en ik ook tegen haar... ook al waren we al maanden uit elkaar. En dat weet Jeroen Pauw namelijk. En het bovendien stond er meerdere vrouwen. Er is ooit uh, sprake geweest van één aangifte. Dat was een valse aangifte. Ik ben nooit vervolgd. Uh, laat staan dat ik veroordeeld ben. Ik ben nooit veroordeeld. Nee. En uh, ik, ik, ga gewoon, ik heb nog nooit iemand met een vinger aangeraakt. Kortom, u, uh, u bent boos. Nou ja, verdrietig en teleurgesteld. Dat ja. zei u net. En u gaat uw aangifte doen. Wat, wat verwacht u daarvan? Nou kijk, ik, uh, de, en dat, uh, nogmaals, meneer Kee die weet dat ook wel. Kijk, ik loop nou, hier al jarenlang mee rond. Hm. Ik, yep. ik loop hier al jarenlang mee rond. Van, moet ik niet een keer actie ondernemen? Uh, via de Raad van Journalistiek, via een aangifte. Dat is eens via de familie Moscovici. Moet ik niet eens iets gaan doen? Uh, ik weet dat Bram Moscovici, um, uh, waar ik wel eens uh, hiervoor op het kantoor ben geweest. Mm. Uh, die heeft gezegd, uh, je moet actie ondernemen. En ik ben ook bereid om je mee te helpen. Maar toen was die man, helaas de beste advocaat van Nederland, ja, ja. zijn we helaas verloren. Ja. Hij, was, hij stond aan mijn zijde en hij wilde met mij hier tegen gaan ageren. Er zijn meer advocaten, die meneer gaan. Er zijn hartstikke veel advocaten in Nederland. Dus er is toch wel nee, een te vinden maar, maar, die u wil bijstaan. Ja, precies. Nee, maar dat ga ik ook mogelijk... dan ga ik ook een goede andere zoeken om dit te doen. Want wat ik, wat heb ik nu gedaan, uh, het moet stoppen. In 2014 ga ik niet meer accepteren. Zero tolerance. We zijn 90% van de journalisten zijn gewoon hartstikke toffe mensen... die objectief schrijven, maar er zitten gewoon een paar rioolratten tussen. Hè. Maar je die Pauw is, is toch geen uh, uh, rioolrat? Nee, die heb ik altijd uh, heeft hij bij mij het hoogst in het vaandel gestaan... van iedereen samen met Frits West. Dit is waarschijnlijk en een foutje daarom, geweest. Er is wellicht iets daarom, uit het programma geknipt. Je weet het maar nooit. En daarom is, ben ik ook zo diep en diep verdrietig en teleurgesteld. Want ik had dat van hem als laatste verwacht dat hij hier aan mee zou gaan. En wat zorg, wilt u nu, meneer Graus? Wat, wat wilt u precies... Ja. Uh, ik wil op een een dat het stopt. Ik, ik, ik heb nooit... Uh, er stonden op een gegeven moment meerdere vrouwen... Maar dus u wil geen schadevergoeding? Het wil een graadje erger. Nou, ik, ik wil in principe... Uh, uh, de, het ligt nu bij de bij politie en dadelijk bij justitie. En ik zal dat afwachten. Er komt een onderzoek. Dus dat moet ik allereerst afwachten. Wie moet ja. ik hem nu oordelen? Maar uh, ik ben ook bereid om als in de toekomst... Mensen, mij en mijn gezin en mijn lieve vriendin... Waar ik al tien jaar dag en nacht mee samen ben. Die mij echt ja. kent. Die echt weet wie de Jongehuizen. Ik laat mijn familie, mijn gezin... En ook iedereen het is... die de naam gauwstraks niet meer langs kapot maken. En desnoods noods gaat dit ook laten doen in de vorm van schadevergoedingen. Goed. Die ik dan zal uitkeren aan diereninstellingen. Die niet ja. zelf zal groot. Oh jee, ja. we gaan ja. maken snel naar hm. Anders ja. gaat dit nog heel lang duwen. Diograus, uh, sterkte daarmee. Dank we, u wel. We zouden Peter en Francisco met jullie een paar politici uh, bespreken. Waar we veel van gaan horen het komend jaar. En jij noemde als eerste Peter deze man. Het kabinet heeft een uh, uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken... en uh, krijgt er uh, een middelvinger voor terug. De minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... een van de meest kleurrijke figuren uit het kabinet... en de minister met de meeste Facebook-likes. Peter, jij zegt, daar gaan we het komend jaar nog... bijzonder veel plezier aan beleven aan deze heer. Ja, dat denk ik wel. Kijk, Timmermans die heeft uh, in maart uh, al een grote bijeenkomst... de grootste conferentie ooit in Nederland gehouden, komt eraan... Het is dus de Nuclear Summit, waar gesproken wordt over... Uh, uh, het, uh, nucleair terrorisme. Ja. Um, 53 landen hier, hij organiseert het. Rut is weliswaar de voorzitter, dus mag shinen samen met Obama. Maar reken maar dat Frans Timmermans af en toe als een uh, burgemeester Hekking... met zijn hoofd om de hoek van de deur <laughs> zal staan. Hij organiseert het en wil dat weten ook. En wil er trots op kunnen zijn. En zijn naam wordt genoemd in Europa. Hoe zit dat dan? En dat is het tweede, tweede grote ding wat eraan komt uh, Europese verkiezingen. En daarna de samenstelling van een nieuwe commissie. Uh, Nederland mag een, uh, een nieuwe eurocommissaris leveren. Dat wordt deze keer geen VVD'er. Maar hoogstwaarschijnlijk een PvdA. En, dan... en hij wil wel. Nou, dan... hij zegt zelf Toch? van niet. Nee. Uh, maar van, uh, en er zijn talloze kandidaten. Hans Peckman wordt helemaal gek van dat iedereen opeens dit wel wil... Terwijl ze niet uh, de kar wilden trekken bij de Europese verkiezingen. Ik bedoel, ze hebben uh, uiteindelijk een uh, bepaald tang gevonden om de Europese verkiezingen uh, lijstiger te zijn. Yeah. Maar dat wilde niemand. Maar zo'n benoeming, dat willen ze allemaal. Maar, um, maar maakt hij een kans? Want dan moet je wel voorgedragen worden. Nou ja, nee, het, is, het is een enorm schaakspel. Maar als Nederland een zware positie wil hebben, wat best lastig is om te hebben, Jeroen Dijsselbloem al op een zware plek. Uh, maar als Nederland een zware positie wil hebben... moeten ze toch met een goede kandidaat komen. Wouter Bos was de droomkandidaat. Maar die heeft al laten weten dat hij net tekort bij uh, het VU Medisch Centrum zit... om mm. uh, zich nu uh, terug te trekken. Uh, of beschikbaar te stellen. En dan is Timmermans best een zware kandidaat. En uh, we kennen zijn ambitie. Die is namelijk grenzeloos. Ja. Dus als het erop aankomt... Gaat hij, gaat hij dat echt wel doen? Ik zie Faisal, die is hier nog steeds. Faisal Olazen van Greenpeace zit enorm te knikken. Jij hebt hem natuurlijk meegemaakt. Ik bedoel, hij heeft uh, achter de schermen... zijn best voor jou gedaan en voor ja. de rest. Is, is hij, denk je, een goede voor die positie? Ja, lijkt me wel. Ik ben diep onder de indruk van Frans Termans. Ik heb hem overigens een paar jaar geleden in persoon ontmoet. Het is een bijster, intelligente man. Um, en hij is goed in wat hij doet... En overigens, in hoe hij heeft opgetreden in de zaak rondom Greenpeace... Uh, heeft hij het goed gedaan. Hij deinsde niet terug voor een groot macht als Rusland... en heeft gezegd waar het op staat. En daar heb ik alleen maar respect voor. Dus jij ziet hem al zitten als eurocommissaris. Absoluut. Is hij de meest geschikte kandidaat, Francisco? Ik heb geen idee wie die andere kandidaten zijn. Hij uh, zal vast wel een goede kandidaat zijn. Maar ik vraag me echt af of hij het wil doen. Want uh, volgens mij is minister van Buitenlandse Zaken... Is, uh, de, is voorlopig zijn droom waar hij nog maar heel weinig van genoten heeft. Hè. Uh, er zijn nog heel veel Facebook-postings post, Facebook te maken... over wat hij allemaal ja. meemaakt. Gelijk ja. Nou ja, weinig noten. Hallo nee, zeg. En ik denk dat de eurocommissaris... Ja, ze surf, Peter zegt net hetzelfde: hè, dan moet je toch wel een hele interessante post krijgen. Anders is het helemaal niet. Hoeveel nee, euro kijk, als hij dat hoeveel doet. Hoeveel van de 28-euro-commissaris 28 euro kan jij bij naam noemen? Nou, dat wordt al heel snel Nee, heel dan wil je de Flex van ja, Esten hebben. Dan, gaat het... dol, dan wil je echt het buitenlands beleid kunnen vormgeven. Dus daar gaat hij voor, anders zal ik, zal ik, ik niet zo snel en naar voren dan mag hij stappen. op een andere positie, want er zijn nog tal... De, de Banki Moon zal ook op een gegeven moment weggaan... en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... leid ik me eigenlijk voor Timmermans de enige geschikte positie... <lacht> ter overvolging van zijn minister. Maar voorlopig is hij gewoon nog even minister van Buitenlandse Zaken. We gaan naar de volgende persoon, Francisco. Jij noemde deze meneer. Het proevenlof van Volkert, of de nacht van Adrie Duivestein. Wat is uw dieptepunt van 2013? Wel jij nou. 0800 1121. Welkom, welkom bij uw rechtszo roeptoeter 0800 112. Ja, Joost Eertmans, <laughs> Niet langer de roeptoeter op deze zender, maar wel lijsttrekker nu van Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vorige keer bij de gemeenteraadsverkiezingen verloor die partij Nipt van de 600 PVDA. 600 stemverschil. Ja. Um, gaat Joost ze ditmaal aan de overwinning helpen? Is nou dat ja, de dat, eigenlijk denkt iedereen van wel. Want uh, hij, uh, hij heeft wel alles mee. Hij is bekend. Hij het is een leuke vent. Je kan met hem lachen. Een um, briljante presentator, het of niet Peter? Verschrikkelijke presentator, maar wel een goed politicus. Nou ja, hij, heeft een, hij heeft een grote bek. Dat is op zich valt in Rotterdam eigenlijk ook altijd wel goed. Hij komt met uh, hele harde ideeën. Dat wil ook nog wel eens meevallen. He, dat wordt ook nog wel geapprecieerd. De partij Leefbaar Rotterdam gaat het best wel goed mee. Dus... Uh, ja, eigenlijk staat er veel eens voor. Er zitten wel een paar dingetjes die je een beetje tegenwerken. Hij opereert misschien toch wat onhandig. Hè. Het beroemd voorbeeld van dat hij als uh, presentator van het programma... wat we net hoorden, zei dat uh, de, de, de thuissupporters niet mee mochten... naar uitwedstrijden. Dat is als je het fijner publiek wil uh, plezieren. Niet zo'n hele handige uitspraak. Toen ging hij uitleggen dat hij dan als gemeenteraadslid... of als lijsttrekker een andere mening heeft dan als presentator. Dat soort rare dingen moet je niet uithalen. Hij heeft ook nog wat andere akkefietjes... Uh, op de nummer twee op de lijst... is dan weer de vriendin van de voormalige lijsttrekker. Dat hoort een beetje bij dit soort partijen... dat ze elkaar de baantjes allemaal toespelen. Maar dat maar kan ook hij, nog wel vervelend zijn. Maar hij kan nog echt wel voor een verrassing zorgen, zeg jij. Nou ja, kijk, als hij het niet kan... Ik zou, het is wel volgens mij de beste kandidaat die ja. ze hebben, die ze hadden. En wat er tegenover staat van de uh, Partij van de Arbeid... is niet zo heel erg sterk en in ieder geval niet zo media-geniek. En je verwacht ook veel van deze man. Je moet altijd onmiddellijk zeggen... nee, ik ben geen tussenpaus. Brand van ik wordt lijsttrekker en de verkiezingen daarna liefde weer. Ja, dat is, ik ben geen tussenpaus, dus... Uh... Fractieleider van GroenLinks, Man van Ooyuk, onlangs nog uh, genoemd tot politiek talent van het jaar 2013, zelfs benoemd. Waarom wordt dit jaar een belangrijk jaar voor hem? Nou, hij is volgens mij de beste interim manager die Nederland ooit gehad heeft. Zeg maar uh, voor een partij, want ik vind dat hij het echt bijzonder doet. En waarom het belangrijk doet? Nou, omdat uh, GroenLinks waarschijnlijk toch wel het goed gaat doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, waar je dat nou uit afleidt, dat begrijp ik echt niet. Ik bedoel, nou, uh, omdat ze het bij. Er staan de nog steeds vier zetels in de peilingen, dus ik bedoel, ik zie geen, groe geen groeiend GroenLinks. Nou, let maar op. Wat denk jij, Veisa? Ja, jij bent lid van GroenLinks. Klopt, nu moet ik zeggen dat ik sinds half september het nieuws niet meer heb gevolgd. Ja? Maar dan bezig? Ik, ben, ik, ben nog, ik was met andere dingen bezig het uh, laatste kwartaal van het jaar. Um, maar wat ik wel kan zeggen, ik ben niet meer actief lid. Maar ik krijg nog wel mee van wat er in de partij gebeurt. En de rust keert wel terug. Nou, dat heeft hij dat dan ook wel gedaan. Ja. En dat, dus was, dat was erg moeilijk. Maar hij, doet het dat, hij doet het nog veel slimmer. Ik heb zijn speech nog even van, uh, van het partijcongres teruggeluisterd, zijn laatste, en dan zie je dat hij gewoon wat pakt hij weg bij de PvdA. De, het werk van de Hij niks zeg de PvdA, want ja. niemand weet wie Bram van Ooyek is. Sterker nog, ik heb gisteren een enquête gedaan op een, aan een lange tafel, en niemand weet die naam te onthouden, weet je, Ooyik, van maar Ooyik, Was dat met je kinderen? Of? Nee, nee, nee. Er nee, nee. nee, nee. zaten heel veel gasten bij. Dat <laughs> Maar we kennen wel de namen Peter K en Francisco <laughs> van Joden. Tot volgende week woensdag hier. Nou. <laughs> ja. nieuws heeft een nieuw geluid. En je moet vooral samen een heel erg goed programma willen maken. Radio 1 Vandaag. Elke werkdag van 2 tot half 5. Radio 1 Vandaag. Op Radio 1. Met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Monk. Het nieuws van alle kanten.